Vijf uur. Het NOS-journaal. Jop Boot. Zorgverzekeraars willen minder spoedeisende hulpposten. Nederlandse priester door Vaticaan uit ambt gezet. Rolstoeltennister Esther Vergeer pakt voor vierde keer goud. Specialistische spoedeisende hulp moet geconcentreerd worden... in een kleiner aantal ziekenhuizen. Dat wil de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederlands. Op dit moment zijn er in Nederland zo'n 100 spoedeisende hulpafdelingen... eentje bij elk ziekenhuis, en die doen allemaal ongeveer hetzelfde. Patiënten moeten er volgens Zorgverzekeraars Nederland op kunnen rekenen... dat ze na ernstige aandoeningen, zoals bij een hartaanval, de best mogelijke hulp krijgen. Dat kan u niet dag en nacht in alle ziekenhuizen.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 De groei van het aantal banen in de Verenigde Staten zwakt af. In augustus kwamen er 96.000 banen bij, blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Die stijging is lager dan de gemiddelde banengroei de afgelopen maanden. De werkloosheid in Amerika daalde licht van 8,3 naar 8,1 procent van de beroepsbevolking. Veel Amerikanen zijn gestopt met het zoeken naar werk omdat er voor hen geen banen zijn. Het hoofd van het internationale Rode Kruis, Maurer, is voorzichtig optimistisch over de situatie in Syrië na een driedaags bezoek aan het land. Hij sprak in Damaskus met president Assad, die volgens hem vindt dat er snel wat moet verbeteren in de verlening van noodhulp. Ook wil de president bekijken of medewerkers van het Rode Kruis gevangenen kunnen bezoeken. De chef van het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de humanitaire situatie in Syrië. Er sterven volgens hem onnodig veel mensen doordat ze geen medische zorg krijgen. More bleef gedurende, gedurende zijn bezoeken in Damascus. Hij was geschokt door de enorme schade aan gebouwen en infrastructuur die hij zag in buitenwijken van de hoofdstad.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 De winst in de finale was haar 470ste zegen op rij. Het weer vanavond en vannacht in het noorden bewolkt. In het zuiden helder met hier en daar wat mist. Morgen zonnig, alleen in het midden en noorden eerst nog bewolking. Het wordt morgen 21 tot 25 graden. Zondag zonnig en ook nog wat warmer. En dit is de ANBB-verkeersinformatie met in totaal 105 kilometer. Het is een vrij normale apenspits. Het is wel wat drukker dan normaal op de Ring Amsterdam, de A10. Daar rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen Oud-Zuid en Knopend Watergaasmeer. Verder nog een paar opvallende files op de A12. Den Haag naar Utrecht. Bij Knopend Prins Klauspan is een ongeluk gebeurd. Er staat 3 kilometer en de rechterrijstok is daar dicht. Op de A20 richting Hoek van Holland is een auto stilgevallen bij rotterdam Kruiswijk. Die blokkeert daar de rechterrijstok en staat... 2 kilometer file. Ongeluk op de A27. Utrecht richting Almere bij Beeldhoven. Daar staat een 4 kilometer. En ook een ongeluk op de A 76 Geleen richting Heerlen. Daardoor staat het tussen Geleen en schinnen 3 kilometer. Zigo zakelijk introduceert Office Plus. Het alles in één pakket voor ondernemers. Tot wel 10 telefoonnummers, televisie.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 Een aantal plus-supermarkten weigeren de nieuwe revue te verkopen. Nieuwe opzet van spoed, Spoedeis om de hulp. Maar we beginnen met de geheimen van de PVV-fractie. Televisieprogramma Caro Reporter komt vanavond, vanavond namelijk... met onthullingen over de PVV. De PVV-fractie in het Europarlement zou ten onrechte voor 13.000 euro... bij het parlement hebben gedeclareer, gedeclareerd voor een onderzoek. Politiek verslaggever Michiel Breedveld aan de lijn. Michiel, hoe zit dat in elkaar? Nou ja, herinnert je waarschijnlijk nog wel dat Geert Wilders... de leider van de PVV met veel aplomb... het onderzoek naar de terugkeer van de euro presenteerde. Gedaan door Lombard Street Research. Ja. in Londen. Nou, um, daarin wordt dus een vertrek uit de euro onderbouwd. Nu blijkt dus bij Caro Reporter dat de kosten voor dat onderzoek... mede door uh, het Europees Parlement gefinancierd zouden zijn. Uh, waar gaat het dan om? Um, de uh, fractieleider in het Europarlement van de PVV, Barry Matlener... zou uh, voor 13.000 euro gedeclareerd hebben... Dat kan, maar dan moet het ook voor Europese doeleinden gebruikt worden. En daar wringt hem de schoen, want dit onderzoek is overduidelijk... voor de Nederlandse markt geproduceerd. Even een fragment uit het programma van vanavond. Bronnen in Brussel vertellen ons dat delegatieleider Madlener... in oktober vorig jaar inderdaad een rekening indient bij het parlement. De factuur is in het Engels opgesteld, maar is afkomstig van een Nederlands bedrijf. Invoice PVV 2011... 01 staat er boven. En kunt u mij dan vertellen om wat voor bedrag het gaat? Ruim 13.000 euro. De factuur wordt betaald. Het is een beetje eh, voor de bühne werken, maar uiteindelijk zelf wel uit de ruiven eten. De PVV wil niets van Brussel weten. Maar als het de PVV dus schijnbaar uitkomt, is het wel het suikerroompje waar even wat subsidies kunnen worden gevraagd. Totaal inconsequent. Men wil dat Europa zuinig is. En men gebruikt dan Europees geld voor Nederlandse inzet. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nou, een hoop reacties. Uh, je herkende wellicht Hans van Balen, Europarlementariër voor de VVD... Ria Ome, Europarlementariër van het CDA... en de twee andere stemmen waren van de vertrokken PVV'ers... Hernandez en Kortenhoeven. De grote vraag is natuurlijk, wat klopt er van dit verhaal? Ja, de indruk die ik van het onderzoek uh, wat Caro Reporter heeft uh, gedaan... Um, de indruk die ik ervan krijg is de gedegen uh, journalistieke productie... waarbij zoveel oud-medewerkers hebben gesproken... Ook anonieme bronnen, uh, maar de stukken heb ik uiteraard niet kunnen beoordelen. Um, dus het is een beetje uh, onduidelijk waar het precies vandaan komt. En wat ook vaak de moeilijkheid is als het gaat om de PVV, dat uh, de direct betrokkenen geen commentaar geven. Is dat ook nu het geval? Wil Wilders er niks over zeggen? Nou, hij ontkent uiteraard, we hebben hem om een reactie uh, gevraagd, maar dat blijft een ontkenning aan de oppervlakte. Nou, volgens mij, ik ken het verhaal niet... maar er schijnt vanavond een televisieuitzending te komen. Maar volgens mij zijn de PVV, Euro, Europarlementsleden... juist degene die het grootste deel duizend euro's per maand... van hun salaris inleveren. Dus ik kan daar op dit moment niks bij plaatsen. Let u er wel goed op? Ja, dat is natuurlijk in eerste instantie hun verantwoordelijkheid. Maar uh, natuurlijk is het belangrijk uh, dat wij... Uh, en volgens mij gebeurt dat ook. Uh, van die hoge vergoedingen onze Europarlementsleden... daar uh, het minste, uh, of het meeste van teruggeven. Uh, niet eens willen hebben. Want uh, nogmaals, ze verdienen daar veel te veel. Ja, wat vindt u ervan dat dit soort dingen bekend worden... een paar dagen voor de verkiezingen? Nou ja... Uh, uh, Kijk, er is ook een andere collega van mij die uh, met een boek uitkomt... geloof ik, morgen, nu dit soort berichten. Ja, een paar dagen voor de verkiezingen. Um, um, is natuurlijk geen toeval dat dat uh, een krant als de NRC... of iemand die een boek schrijft, daarmee naar buiten komt. Maar ik laat me niet gek maken. Ik ga campagne voeren. Ik blijf campagne voeren. En uh, laat me door dit soort dingen, hoe vervelend dan ook, uh, niet uh, afleiden. En volgens mij heeft u het dan over dat boek. Um, uh, Miriel van uh, Hernandez, die uh, ex PVV die in juli met nogal wat lawaai uit de uh, fractie is vertrokken... Ja. Is die Hernandez dan ook de bron van het verhaal? Nou, dat wordt in de uitzending niet helemaal duidelijk... maar het is wel aannemelijk dat uh, Hernandez dan wel Kortenoeve... dan wel Jim van Bemmel, uh, dus de vertrokken PVV'ers... en misschien zelfs Hero Brinkman... Uh, ja, deze journalist op het spoor heeft uh, gezet. Um, ja, het boek van uh, Geert Wilders Ontmaskerd, heet het... Uh, van Messias tot politieke klaploper. Dat is de titel van het boek van Hernandez. Uh, ja, en ook Kortenhoeve schrijft daarin in een uh, voorwoord. Ja, en zij erkennen eigenlijk dat met dit boek, maar ook met uh, uh, andere acties... dat zij actief lobby voeren tegen Wilders en de PVV. Zo hebben ze ook tegen mij toegegeven. De PVV heeft een verkiezingsprogramma gelanceerd... waarin een tal van krankzinnige dingen staan maar waarin ook gevaarlijke dingen staan. Dit programma is een gevaar voor Nederland... het is ook een gevaar voor de Joodse gemeenschap in Nederland. Als je het ene roept, het andere doet, dat is natuurlijk niet netjes. Kijk, en dat is dus vaak onbekend bij het Nederlandse publiek. En daarvan heb ik gezegd, samen met collega Kortenhoeven, daarvoor gaan wij waarschuwen. Ja, zij beschrijven de inconsequenties in de standpunten van de PVV. Um, het standpunten die vooral ingenomen worden met het oog op de peilingen. He, slaat het aan of niet is belangrijker dan een principiële stellingname. Ja, daar waarschuwen zij voor. En wat ook vanavond weer in, aan de orde komt in de uitzending van een reporter... en ook in gesprekken die ik met ze gehad heb... is uh, de sfeer in de fractie verdeel en heers... en zelfs ronduit onderdrukking en intimidatie. En dat horen we vanavond ook weer. Wilders had een, een enforcer nodig en Louis Bondes is wel een enforcer. Ja. Wat bedoelt u daarmee? Ja, een enforcer is iemand die, de, die kan bijdragen de discipline in de partij naar een hoger plan te brengen. Ja, dat is, dat is, dat is soms wel beangstigend. Ja. Meneer Bondes heeft mij inderdaad in de, in de fractie ooit eens een keer bijna uh, lijfdraag gevallen. En ik heb dat voor andere uh, oud-collega's van de fractie... ...van de PVV uh, ook alleen vaker grond. Ik uh, intimideer nooit iemand. Dit is flauwekul, dit is een verzonnen verhaal. Niemand heeft me te ooit tegen moeten houden... ...of uit elkaar of wat dan ook. Helemaal niks. Dit heeft nooit plaatsgevonden. Ja, opnieuw dus Hernandez en Kortenhoeven. en Hero Brinkman... die dus vertellen van de intimidaties van Louis Bontes. En als laatste de ontkenning van Bontes. Ja, en zo blijft de waarheid toch een beetje in het midden hangen. Wat daar precies gebeurt in de gangen van de PVV is niet helemaal duidelijk. Goed, vanavond dus op televisie, maar er circuleert op internet... nu al een versie van een reporter. Dankjewel uh, voor dit moment. Michiel Breedveld was dat. Specialistische spoedeisende hulp, bijvoorbeeld na een hartinfarct of een hersenbloeding... dat moet in de toekomst worden geconcentreerd in een kleiner aantal ziekenhuizen. Dat wil Zorgverzekeraars Nederland. Voorzitter André Rauwvoet ligt toe waarom. Iedereen kan begrijpen dat als je de basiszorg in elk ziekenhuis... in elke spoedeisende hulpafdeling kunt krijgen... dat je voor de meer complexe, de ingewikkelde behandelingen... ik denk aan ernstige verkeersongevallen, die slachtoffers... dat je dan betere kwaliteit zorg kan leveren... als je zorgt dat in een beperkter aantal ziekenhuizen zeven keer 24 uur, uh, de beste specialisten, de beste mensen... de beste apparatuur en het beste personeel bij elkaar gebracht zijn. Ja. Kunt u aangeven waarom dat nu niet goed geregeld is? Kunt u een voorbeeld geven? Ja, het punt is dat nu in alle spoedeisende hulpafdelingen eigenlijk alle zorg wordt aangeboden. Laat ik een heel concreet voorbeeld geven. Als je kijkt naar de regio Den Haag of de stad Den Haag. Hè, alleen al in de stad Den Haag zit binnen, binnen de 10 kilometer, een straal van 10 kilometer, zijn vier ziekenhuizen die uh, allemaal herseninfarcten behandelen. En iedereen kan begrijpen dat als je dat als je concentreert in, in uh, ook gelet op het aantal patiënten wat men behandelt... Dat het beter is om dat te concentreren in minder dan die vier ziekenhuizen. Dat is nog zeer goed aan te rijden voor iedereen. Uh, maar je combineert wel de beste mensen en de beste apparatuur. Op, of dat, en of dat dan twee of drie of één zijn, dat weet ik niet. Maar in minder dan het huidige aantal ziekenhuizen. Waardoor de kwaliteit goed kan toenemen. Het plan van zorgverzekeraars Nederland. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen die wijst dat plan af. Voorzitter Rolf de Boer vindt het plan namelijk ondoordacht. Nou, de studie of uh, het idee van ZN is gebaseerd op, uh, op wetenschappelijke studies. Uh, is gebaseerd op hoe het bij derden en in andere landen gaat. Op literatuur. En het is niet evidence-based. En met evidence-based uh, bedoel ik dat het niet bewezen is. En ik uh, zou toch graag zien dat er veel meer onder ligt... voordat je dit soort dingen ook uh, zo gaat organiseren. Er zijn, als het om de spoedeisende hulp in Nederland gaat... al heel veel initiatieven, ook bij de ziekenhuizen. Maar er is ook een groot verschil hoe je het in grootstedelijk gebied regelt en opleidt, in vergelijking tot gebieden waar minder concentratie van ziekenhuizen zijn. Zo bijvoorbeeld in Noordoost-Groningen of in zeeuw vlaanderen om maar wat te noemen. Ja, u zegt er, zijn, er is al samenwerking. Kunt u daar nou zo'n een goed voorbeeld van noemen? Nou, in Amsterdam is er al tussen een aantal ziekenhuizen samenwerking op dit gebied. We zien ook bijvoorbeeld in het Haga-ziekenhuis in Den Haag net een nieuw initiatief... dat er een geïntegreerde huisartsenpost nu bij de spoedeisende hulp zit. En Dat zijn allemaal stappen die genomen... Worden. En ik denk ook als je dit wilt aanvliegen, dan moet je heel goed kijken naar regionale, maar vaak ook lokale initiatieven die er al zijn. Maar het, het, is, een, het is een middel, hè? het is niet het doel. Dus wat dat betreft, moet je die zaken ook wel uit elkaar weten te trekken. Ja. En vindt u dat de verzekeraars te veel het doel voor ogen houden? Nou, ik vind dat dat dus verkeerd gaat. En dat leidt ook tot grote onzekerheid, denk ik, bij de patiënten. Dus de bevolking in dit land. Maar ook bij medisch specialisten die in ziekenhuizen werken. Het verplegend personeel. Want op enig moment weet men ook niet meer waar men aan toe is. En ik denk dat dat slecht is. De minister zegt, de zorg moet georganiseerd worden dicht bij de patiënt. En dan moet je wel heel goed opletten dat je dat ook in de toekomst kunt blijven doen. U hoorde verslaggever Edwin van den Berg in gesprek met André Rauwvoet. En als laatste met Rolf de Boer. En straks spreken we met de filiaalhouder van de Plus Supermarkt in Dordrecht. Die wil namelijk geen nieuwe revue verkopen. Omdat Willem Holleder een kolom in het blad heeft. John Soka, die verkoopt ons de files. Ja, 26 stuks, elkaar opgeteld, 88 kilometer, een vrij normale apelspits. Een paar ongelukken op de A16 richting Rotterdam. Ongeluk gebeurt bij het daar staat een 4 kilometer. De linkerreis ook is daar afgesloten. Op de A27 vanuit utrecht richting Almere. Een ongeluk bij Beeltoven, ook daar. Dat staat inmiddels een file van 4 kilometer. En in het zuiden van het land op de A58 bergensom richting Breda. Dat staat 2 kilometer bij Heerlen en daar is de linkerijst ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De plannen van de Europese Centrale Bank van gisteren... die tilden de AIX deze week naar de hoogste stand in meer dan een jaar tijd. Volgende week kan die stemming natuurlijk zomaar weer omslaan... want dan beslist het Duitse Hof over het Europese noodfonds. Over de ontwikkelingen op de financiële markten... en de rol van de politiek daarbij gaan we het hebben met Ivo Arnold... hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Even terug naar gisteren. De ECB maakte bekend onder voorwaarden... Bereid te zijn om staatsleningen op te kopen. Um, is dat goed nieuws? Ja, de ECB moest eigenlijk wel in actie komen... Hè, als de financiële markten toch twijfelen aan het voortbestaan van de euro. En als je die renteverschillen ziet oplopen... dan kun je als hoeder van de munt niet stilzitten. Uh, ik denk toch dat er een heel groot probleem blijft. En dat is dat Draghi ook gisteren weer eigenlijk twee signalen uitzendt. Richting de financiële markten zegt hij in wezen... vertrouw ons, hè, de euro is onontkeerbaar. Believe me, it will be enough, zegt hij dan. Maar naar de politici zegt hij... als jullie niet hervormen en niet de afspraken nakomen... dan stoppen we weer op met het opkopen van schuld. Ja, en, en die twee signalen die zijn eigenlijk niet met elkaar verenigbaar. Nou, aan de andere kant kan je zeggen, nou, de beurzen vertrouwen hem wel. Die denken dat dat voldoende is, want uh, vandaag was de stemming positief. Ja, maar dat moeten we nog even afwachten hoor. Dat hebben we de afgelopen jaren vaak gezien. Als de centrale bank iets doet, hè, wat, wat een groot aankondiging maakt, actie onderneemt... dan zijn in eerste instantie de beurzen heel erg blij. Maar meestal uh, ebt dat weer weg na een paar weken. Maar heeft dat er misschien ook mee te maken dat hij twee signalen uitzendt... omdat hij niet een compleet, uh, verenigd, unaniem bestuur achter zich heeft staan? Want de Duitse was tegen. Dat klopt. Hij moest ook binnen zijn bestuur natuurlijk compromissen sluiten. Uh, hij heeft geprobeerd met uh, de voorwaarden die worden opgelegd aan de landen... in ieder geval Nederland en Finland binnenboord te houden. Met de Duitsers is dat niet gelukt. Ja, de voorwaarden voor Nederland en Finland waren onder andere... dat er streng toezicht komt en dat het IMF een rol kan spelen. Ja, dat, dat lijkt streng, he, het betrekken van het IMF hierin. Maar dat zou wel eens een zegen kunnen zijn. Want als je de laatste uh, jaren naar het IMF luistert, dan zie je dat die steeds genuanceerder denken over bezuinigingen. He, het Duitse recept van meer bezuinigen. Uh, en dat Lagarde en ook haar staf openlijk pleit... voor een wat uh, rustigere benadering van de uh, hervormingen en bezuinigingen. Ja, en de Duitsers, Duitsland dus... daarvan is er ook meteen een verklaring gekomen van de Duitse Centrale Bank. Die zeggen van, ja, dat is eigenlijk helemaal niet goed. Want we zijn eigenlijk falikant tegen het opkopen van staatsschuld. Uh, is dat een soort bom onder dit, uh, ja, dit akkoord of eigenlijk dit voornemen? Nou, het is heel slecht, want uh, een centrale bank is gediend bij vertrouwen. Het gaat om de vertrouwen in de waarde van het geld, de koopkracht van je geld. En uh, het, uh, ja, een centrale bank moet dat vertrouwen uitstralen. En als er openlijk wordt gekibbeld in het bestuur van een centrale bank, dan is het natuurlijk een hele slechte zaak. Maar waarom doen ze dat dan? Um, ja, omdat er toch een fundamentele onenigheid is. Ik denk dat de Bundesbank vanuit haar traditie het verdrag van Maastricht heel erg eng interpreteert. Uh, ze hebben een goed punt, namelijk dat je overheden niet te zeer afhankelijk moet maken van makkelijke geldstromen vanuit de centrale bank. Dat is helemaal waar. Maar dit zijn geen normale economische omstandigheden. En in deze crisis moeten die overheden toch gefinancierd worden tegen redelijke rentes. Hè? Anders lopen alle bezuinigingsvoordelen weer onmiddellijk weg in hoge rentebetalingen. Uh, het slechte punt wat ze maken is dat ze toch mensen bang maken voor inflatie. En er is in de huidige recessie absoluut geen risico op. Maar ja, hoe moet dat nou verder? Want Duitsland is dus tegen, hebben ze publiekelijk nu verklaard. Uh, betekent dat dat de slagkracht van de ECB uh, vermindert? Of betekent dit gewoon dat de rol van Duitsland minder groot is dan wij misschien met z'n allen hadden gedaan? Nou, Duitsland is natuurlijk onderdeel van het eurosysteem en van de ECB. En is daar één stem in en heeft geen veto op het beleid. Dus in principe kan de ECB uh, doorgaan met dit beleid. Het was mooier geweest als er een unaniem draagvlak was geweest. Maar ze kunnen het niet blokkeren. Nee, nou ja, dit niet. Maar volgende week kan er misschien wel iets gebeuren. Want komende woensdag, wij gaan naar de stembus. Maar in Duitsland doet dan het, het Hof, uh, het, het Hoogste Gerechtscollege, daar uitspraak. Over de vraag of Duitsland wel of geen steun mag geven aan dat noodfonds. Op het moment dat er nee wordt gezegd, zijn dan de rapen gaar? Ja, dan is het helemaal paniek. Hè? Want als Duitsland zegt, uh, we willen eigenlijk niet dat de ECB bijspringt... en we willen ook niet dat er een noodfonds komt... Hè? Het, het is al vrij klein, die 500 miljard. Ja, hoe denken ze dan de problemen in de eurozone op te lossen? En het, uh, het rare is nu juist dat hoe groter en hoe sterker dat noodfonds is... hoe minder ECB je nodig hebt... He, dus uh, uh, ja, uh, wat dat betreft denk ik dat als ze het ESM wegstemmen, het noodfonds, als de rechters denken dat dat niet grondwettelijk is, ja, dan uh, zal de ECB juist meer moeten ingrijpen om de paniek die dan ontstaat in de financiële markten te besweren. Ja, dan zien we Draakje opnieuw een persconferentie geven. Ja, absoluut. Dus eigenlijk is volgende week woensdag, ja, dat klinkt een beetje raar, er komt net een politicus binnen hier, meneer Plasterk gaan we na nou half zes meepraten. maar eigenlijk is komende woensdag niet zozeer van belang vanwege de verkiezingen in Nederland, maar vooral vanwege wat een hof in Duitsland zegt. Ja, dat is veel belangrijker, ja. Voor de financiële markten. Hij knikt. Hij mag er straks wel wat over zeggen. Ik dank u wel voor uh, dit moment, Ivo Arnold. Gaan. Goedemiddag. Gaan wij het praten over de nieuwe revue. Dat is iets heel erg anders. Want bent u bijvoorbeeld nieuwsgierig naar de column van Willem Holleder in de nieuwe revue? Dan moet u niet bij de Plus Supermarkt in Dordrecht zijn. Die zaak weigert namelijk om het weekblad te verkopen. Piet Boerman is filiaalhouder van de Plus Supermarkt in Dordrecht. Een goede middag. Goedemiddag. Wow. Hoezo wilt u de nieuwe revue met Holleder en zijn column niet verkopen? Het feit dat eigenlijk uh, er de laatste tijd zoveel ophef is over over, uh, over heel de nieuwe revue. En uh, betrekking tot Willem Holder en zijn, zijn uh, toegevoegde waarden erin. Waarin dan eigenlijk de nieuwe revue probeert daar meerwaarde uit te halen door een oplaag te vergroten en omzet te vergroten. Ja, heb ik zoiets van als het is, uh, moet ik, ik daar aan meewerken? Afgelopen week hoor ik al die vragen uh, via de media gaan van wat is de grens? Nou, ik, voor mij had eigenlijk uh, de nieuwe revue uh, en nu die grens overschreden. De, de nieuwe revue komt via de achterdeur naar binnen en moet voor je de voorkant naar buiten. Wij dragen dan eigenlijk een beetje indirect mee. Of ik draag dan indirect mee aan een stukje omzet. Ja. En daar had ik zoiets van, nou, er zijn ook andere mediums voor. Zijn er andere bladen trouwens waar je ook op die manier na, zo naar kijkt? Nee hoor. Nee, hoor. Alleen naar de nieuwe revue. En nou, dat hoor. heeft te maken met het verleden van de heer Hollede? Dat heeft niet zozeer te maken met het verleden van de, van de heer Ho. Uh, nou, dat wel, want uh, je praat natuurlijk met een criminaliteit. En ik heb zoiets van, luister, als je doet, met een crimineel of een ex-crimineel, doe je geen zaken. Hm. Als bij u, bij u een, iemand komt met dusdanige cv als Willem Holleder, dan denk ik ook dat er uh, wordt gezegd, gaan we een deurtje verder. Nee, stel dat Holleder hier, ik vind het wel een interessante vergelijking, hier in het programma zou zitten. Ja. Uh, en u ook, dan zou u er niet aan meewerken. Ik weet niet wat voor discussie daar daarmee uh, gevoerd zou worden. Nee, maar eventjes, ter, ter, ter vergelijking, ik bedoel, waar ligt de grens? Stel dat hij een column schrijft in een ander blad, zou je dat blad dan ook weer? Nou, kijk, als meneer Holleder, die uh, wordt daarvoor betaald. En die, die staat op de loonlijst. En dan heb ik zoiets van, luister, nou, dat, dat, dat hoeft niet. Je kan ook op andere manieren zaken doen. En op een andere manier uh, je, je gewin halen. Nee. Kijk, het betreft niet zozeer uh, dat de heer Holleder het gaat. Kijk, dat, dat is nu. Maar je doet gewoon zaken als een bedrijf, zoals een Nieuwe Revue, je doet zaken met een, uh, met een crimineel, of een echt crimineel, nee, waarvan en... heel Nederland weet... Van dat het, dat het niet goed zit. Ja, dat kan blijkt ook zeggen, uit de reacties. Ja, maar je kan ook zeggen: als mensen veroordeeld zijn, dat is natuurlijk ook een onderdeel van ons strafrecht. Ja, dan zijn ze veroordeeld, hebben ze hun straf uitgezeten. En dan moeten ze opnieuw uh, hun plek, uh, hoe vervelend het ook is wat ze hebben gedaan, in, hun in de maatschappij zien te veroveren. Ja, prima. prima. Maar dat, dat gaat dan niet even via de nieuwe review via mijn, via mijn bedrijf. Ik laat uh, Willem Holleden dan. Uh, voor de klas verstaan in Amsterdam en vertellen hoe slecht hij geweest is en wat, wat, die, wat de kinderen daar aan moeten voorkomen. Ja. Dan ja? laten de revue daar dat geld heen storten. Wat vinden de klanten ervan trouwens? Ik krijg alleen maar positieve reacties. Allemaal mensen die zeggen van heel goed. Maar waren dat ook ja. mensen die de nieuwe revue anders kochten? Geen idee. Geen <laughs> idee. Nee, maar nee, maar het, Wat verkocht u eigenlijk? <laughs> veel exemplaren van de nieuwe revue of niet? Nee, ook nog niet zoveel. Okay. Ook nog niet zoveel. Maar het gaat eigenlijk gewoon om meer om de, de, de, de norm van luisteren. waar uh, leg je je grenzen als bedrijf zijnde om met mensen in zee te gaan? Dat ja. snap ik trouwens. Heeft de, de, de, de, de grote organisatie van de plus supermarkten wat van zich laten horen. Mag u dit zomaar zelf beslissen? Ja, wij zijn zelfstandig ondernemers. Dit gebeurt ook gewoon puur op uh, eigen initiatief. Ik heb dat wel uh, gisterochtend uh, medegedeeld aan de directie en aan andere collega's. Die zijn erop ingehaakt. En de directie heeft aangegeven: luister zo, ja, het is je eigen initiatief. We respecteren dat. En uh, daar blijft het allemaal bij. Het standpunt is duidelijk. Meneer Boerman, ik dank u wel voor de toelichting. Succes, dank u wel. Goedemiddag. Ja, uh... Nieuwe kabinetsplannen? Wij zoeken het uit in plaats van: zoek het maar uit.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 De PVV heeft misbruik gemaakt van Europese subsidieregels... dat stelt het KRO-programma Reporter in de uitzending van vanavond. De PVV zou subsidiegeld uit Brussel hebben gebruikt... voor onderzoek dat bestemd is voor de PVV in Nederland. En dat mag niet volgens de regels in Brussel. PVV-leider Wilders zegt dat hij dit verhaal van Reporter niet kan plaatsen.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 preventief kan fouilleren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Marco Groef... In het zuiden van het land vandaag volop zonneschijn, schril contrast met het noorden. Vooral Groningen heeft te maken met meer bewolking en zelfs ook wat lichte regen gevallen. Nou, in het noorden blijven bewolkingen nog wel eventjes een hoofdrol spelen, ook vannacht. De rest van het land hebben wel opklaringen en dan kan mist ontstaan. En dat zou morgenochtend vroeg eventjes kunnen overgaan in laaghangende bewolking, zodat de zon het ook daar wat moeilijker heeft. Maar in de loop van de ochtend gaat de zon flink schijnen en volop schijnen zelfs in het zuiden van het land. En het noorden volgt ook in de loop van de dag. En dan wordt het morgen zo'n 22 graden op de Wadden als de zon doorbreekt. En in het zuiden al lokaal 25. En zondag hebben we van nevel, mist of wolken geen last meer... want dan gaat de wind draaien naar een zuidelijke richting. Dan is het overal zonnig en warm met 24 tot maar liefst 27 graden. Nou ja, maandag gaat de bewolking toenemen. Het blijft nog wel zacht of warm, zo u wilt. En vanaf dinsdag neemt de kans op buien toe. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. Er staan 26 files. Bij elkaar opgeteld 90 kilometer. Een paar opvallende door ongelukken. Ondermiddel op de A9 richting Alkmaar. Daar staat dus Amstel Vening knopend Batuverdorp. 4 kilometer. En de rechter reis ook is daar afgesloten. A16 richting Rotterdam. Bij knooppunt de Brechtseplein is het misgegaan. Daar is de linkerreis ook dicht. Daar staat een 5 kilometer file. Op de andere rijmende richting Breda is een ongeluk gebeurd... bij Randweg Dordrecht. Daar staat ook inmiddels 5 kilometer vanaf Hendrik Ierouw... Ambacht. bij Randweg-Dordrecht is de linkerrij ook dicht. En in de regio Utrecht op de A28 richting Amersfoort, daar is een ongeluk gebeurd bij de afwit. maar daar staat 4 kilometer en daar is de reis ook afgesloten. Touchscreens XXL Presentation Partner 0800 400 4000. In Nederland worden straaljagers gekocht, waarvoor niet eens een vijand is. Jij kunt dat stoppen.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 Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. bij die Tweede Kamerverkiezingen gaat het natuurlijk ook over Europa. En dan moeten we het even hebben over de actualiteit. De actualiteit van gisteren en van vandaag. De Europese beurzen en Wall Street die reageerden namelijk positief op de maatregelen van de ECB. De Europese Centrale Bank gaat onbeperkt staatsleningen opkopen van Europese landen die in nood verkeren. Moeten ze wel eerst zelf om hulp vragen. We praten erover met Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid en Carola Schouten van de ChristenUnie. Goedemiddag alle twee. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Plasterk, doet de ECB nu iets wat eigenlijk de politici hadden moeten doen? Uh, nee, ik denk dat ze uh, op een hele uh, verstandige manier net de, binnen het mandaat van de ECB uh, zijn gebleven. Uh, en hebben gezorgd dat vervolgens de politiek via dat noodfonds, hè, want dat is toch meer politiek aangestuurd, uh, ook in een goede positie zit. Ja, mevrouw Schouten, zetten ze nu de geldpers aan? Nou, ik zie hier wel een groot risico ontstaan. En uh, dat, uh, zie niet, oh, dat uh, ziet ook uh, bijvoorbeeld de heer Weidman. Dat is uh, de directeur van de Bundesbank En hij uh, zegt ook, en daar zijn wij het eigenlijk wel mee eens... dat op dit moment zie je dat dan ja, de obligaties worden opgekocht... Maar daar moet aan voorwaarden worden voldaan. Dat is een soort harde eis. Maar ik vroeg of, maar, of, of de geldpers werd aangezet. Nou ja, uh, hij zegt zelf, uh, de heer Draghi, de, de president van de ECB die zegt van wij gaan dat steriliseren. Heet dat altijd heel een technische term, wij gaan dat geld terughalen. Ja, steriliseren maar, heb ik een heel ander beeld. Uh, ja, maar ja maar dat, dat, heet, dat heet wel zo. Um, maar wij zien daar wel een, een groot risico, want hij heeft ook gezegd dat het ongelimiteerd is. Ja, een ja. groot risico, meneer Plaster. Nee, ik denk juist dat door de combinatie met dat fonds... dat nu op een, op een verstandige manier hebben vormgegeven. Wat je dus hebt, is aan de ene kant de in principe onbeperkte vuurkracht... van, het, van de centrale bank, waardoor de markten tot rust kunnen komen. Je ziet dat voorlopig even gebeuren. En ik, dat, ik, hoop ook dat dat, ik denk ook dat het doorzet. Aan de andere kant heb je dat uh, fonds, wat nu in positie is om erop toe te blijven zien dat die uh, lidstaten zich ook allemaal aan de afspraken houden. Ja, als je het bij elkaar optelt, mevrouw Schouten... dan moet het voldoende zijn, zegt Plaster. Nou ja, het grote uh, punt is dat ja, als Spanje bijvoorbeeld... Waar, want daar gaat het natuurlijk in concreto ook eigenlijk om... Uh, als nou, hij zegt, wij gaan ons aan de, wij gaan aan de voorwaarden houden... Um, de ECB zegt dan, oké, okay, dan zullen wij ook obligaties op gaan kopen. Maar als er uiteindelijk blijkt dat Spanje toch niet aan de voorwaarden voldoet... dan heeft de ECB ook gezegd, ja, dan stoppen we ermee. Maar feitelijk ja. zitten ze dan maar wel de, met een hele de, hoge schuld. Dat, dat is namelijk de grote vraag. Hoe uh, kan iemand dwingen dat Spanje zich aan de voorwaarden houdt, Plasterk? En Spanje uh, kan natuurlijk alleen maar zelf uiteindelijk besluiten uh, of men uh, de prijs opstelt lid te blijven van de Europese Unie. En dat zullen ze zeker wel doen. En ik, ik vind ook dat ze dat moeten doen. Ik vind overigens ook dat politici die voortdurend speculeren op het uiteenvallen van die Europese, van die muntunie. U doet op gewoon een, een onderdeel van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie? Nou ja, maar het zijn er veel meer de PVV en de Partij voor de Dieren. Het is een heel bond gezelschap. Dat, dat vind ik niet, niet verantwoord, omdat je dan voortdurend ook tegen de markten zegt... jongens, haal je geld maar nou weg uit Europa, want je bent je leven niet zeker. Ja, even daarop doorgaand, mevrouw Schouten, want uh, dat staat in uw uh, verkiezingsprogramma. Maar dat is natuurlijk niet meer nodig, kunt u net zo goed schrappen. Want meneer Draghi zei gisteren, uh, de baas van de ECB, die euro die is onomkeerbaar. Ja, dat is de opvatting van de heer Draghi. Maar nogmaals, we ja, moeten dat ook is gewoon. Een man dat in is Europa. zeker een belangrijke man in Europa. Maar als je nu bijvoorbeeld ziet wat er in Griekenland gebeurt, ja, daar hebben we heel veel steun aan naartoe gebracht. Um, je ziet dat de, uh, de economie dit jaar met 7% krimpt. Uh, de helft van de Griekse jongeren is werkloos. Er zijn al zo'n 70.000 bedrijven failliet gegaan. Maar vindt u... Maar beter. Dit, dit is een ander verhaal, dit gaat over Griekenland. Vindt u dat het opsplitsen van de euro... Uh, dat dat nog steeds noodzakelijk is? Ook na wat Draghi gezegd heeft gisteren. Namelijk dat het onomkeerbaar is, die euro. Nou, Ik zeg niet meteen dat het moet gaan gebeuren. Alleen ik denk wel dat we het als optie ook moeten bekijken. En het is nu zo dat je ziet dat er in eigenlijk maar één stroom is. En dat is we gaan de euro koet uh, in stand houden. Terwijl als we heel realistisch... Eens kijken wat er aan de hand is, dat het misschien wel zo is dat bepaalde landen steeds verder in de problemen komen door dat programma. En dat ze daar uiteindelijk ook niet mee helpen. En ik vind het ook wel opvallend dat de heer Plasterk zegt van ja. Uh, allemaal speculeren op landen die eruit gaan. De heer Plasterk heeft 2 augustus zelf in een debat in de Tweede Kamer aangegeven. dat hij niet uitsluit dat Griekenland uit de eurozone zou gaan verdwijnen. Ik en... hoor zijn partijleider nu hele andere geluiden uh, u, u, ja, uitspreken. Maar ja, het is eigenlijk ik... gewoon een vraag aan Plasterk. Ja, ja maar zoals u net zelf ook al constateerde. zijn het twee heel verschillende onderwerpen. Kijk, die eurozone die moet intact blijven. Ik vind dat verantwoordelijke politieke leiders ook duidelijk moeten maken dat ze een ferme voornemen hebben... om die eurozone intact te laten. Griekenland, dat is 2,5 2 procent van die eurozone. Dat is een geval apart. Ik hoop... en dat we die ook binnen de eurozone kunnen houden. Maar ik heb al eerder gezegd, um, en daar is volgens mij ook wel consensus over internationaal... dat het ja, dat, dat niet 100% zeker is dat ze dat gaan redden. Maar dat is dus echt iets heel anders dan speculeren op het uiteenvallen van de eurozone... in een noordelijke en een zuidelijke regio en over Spanje en Italië. Als Spanje of Italië uit de eurozone zouden treden... dan valt een heleboel in elkaar en is de schade voor... Europa en dus ook voor Nederland, economisch en ook anderszins, is enorm. En ik vind dat je daar dus ver weg van moet blijven. Ja, en nog eventjes terug naar die voorwaarden. Want uh, als Spanje of Italië straks op de deur klopt... en ze voldoen niet aan de voorwaarden... moet je dan gewoon ook ructiesloos zeggen van uh, dan stoppen we ook die steun. Ja, dan zie je, dan krijg je, want het wordt, laat ik dat er meteen bij zeggen hoor... het wordt in Europa nooit schitterend. Het wordt altijd weer onderhandelen, nog een keer teruggaan... en een keertje bijna weglopen en weer teruggaan. Dat proces hebben we vaak gezien, dat zal ook zo blijven. Dus daar moeten we geen overdreven verwachtingen over hebben. Ook na het besluit van de ECB van gisteren... is het niet in één keer klaar met alle discussies en eurotoppen. Dus dat blijft heus wel uh, vrolijk voortgaan uh, uh, met alle, alle uh, discussies eromheen. Maar dat is toch veel beter dan een grote kladderatsch waarin het uiteenspat één en waarin we met z'n allen met de brokken blijven zitten. En daar, daar is onderzoek vorige week nog weer door het ING gepresenteerd... over wat de economische schade voor Nederland zou zijn, voor Europa. Het is echt enorm en daar moet je ver weg van blijven. Ja, en als u dat soort onderzoeken leest, mevrouw Schouten... denkt u dan niet van uh, uh, misschien moeten we de euro... toch maar in zich heel bij elkaar uh, houden als uh, zone... Nou, de vraag die we ons moeten stellen is dat de stappen die we nu zetten, of dat die echt ertoe leiden dat die landen economisch weer op orde komen. En bij Spanje zie je nu ook dat de situatie uh, sterk verslechtert. Ik zeg niet van Spanje moet maar uit de eurozone. Dat, dat, ja, dat is niet wat wij nu meteen zeggen. Alleen je gaat, moet wel reëel blijven en die optie eventueel wel openhouden, als het misschien voor de Spaanse economie zelf ook beter is, als ze een eigen wisselkoers kunnen hebben. Nu zie je eigenlijk dat uh, ja, de Spaanse bevolking maar de prijs betaalt. Ze, ze kunnen nu gewoon geld dus uh, krijgen van de ECB. Ja, de ECB heeft er wel bij gezegd, als ze aan de voorwaarden blijven voldoen. Dus de heer Draghi heeft zelf ook al een streep getrokken. Als ze dat niet doen, ja, dan, dan heeft het voor ons ook weinig zin om door te blijven gaan. Dus het is ook niet zo dat, dat heel Europa zegt, maakt niet uit wat je doet, we blijven wel geld storten. Ja, nou, dus het ook nog een andere voorwaarde bij, dat we, daarom onderbreek ik u even. Dat is namelijk dat dat noodfonds ook uh, werkelijk tot leven wordt gewekt. En dat is komende woensdag weten we dat eigenlijk uh, vrij zeker als uh, Nederland naar de stembus gaat. Want dan is er een uitspraak in Duitsland van het uh, Hoge Rechtshof in Karlsruhe. Is dat een belangrijke uitspraak? Vinden jullie dat alle twee? Meneer Plaster, ik eens met u te beginnen. Ja, ik vind dat is feitelijk natuurlijk belangrijk. Want als het Karlsruhe Hof uh, blokkeert, dan, dan moet men weer terug naar de tekentafel. En dat, dat zal het hele proces niet, uh, niet helpen. Wat dat betekent wel chaos op de financiële markten? Nou ja, dan, dan, dan schort het wel weer een tijdje op. En dan moet er waarschijnlijk weer een nieuwe oplossing worden gevonden. Dus ik hoop dat werkelijk niet. Het is inderdaad wel pikant dat het samenvalt met de Nederlandse verkiezingen. Want laat ik dat wel zeggen, ook even in afsluiting van die vorige discussie. Ik vind dat we volgende Nederlandse regering er geen misverstand over moeten laten bestaan. Dat ze het ferme voornemen hebben om die eurozone bij elkaar te houden. Omdat ik bezorgd ben voor, je kunt wel gaan speculeren over Spanje eruit, Italië eruit. Maar je krijgt, wat dan heet zelfversterkende effecten. Want. Op .de markt te gaan denken van goh, nou kennelijk zijn er. Eurolanden die, die al niet meer zeker weten of ze de boel bij elkaar willen houden. Laat ik mijn geld daarmee weghalen... en het maar naar Singapore of naar Australië brengen, want daar is het zever. Dan krijg je een soort kapitaalvlucht. En, die krijg ik, eigenlijk een soort organiseer je eigen bankrun. Dan, dan word je de soort wat die man ook alweer heeft gedaan bij DSB. Uh, hè, lakenman, woont Zeggen van haal je geld er maar weg. Ja, als, als iemand dat zegt en mensen gaan het geloven... Dan, dan, dan is het ook verstandig om het daar weg te halen. Dus voor dat soort effecten moet je heel erg oppassen. En ik zou dus hopen ook dat de volgende Nederlandse regering... op dit punt niet de twijfel gaat zaaien. Ja, mevrouw Schouten, komende woensdag dus een belangrijke dag. Zeker, ja. Dus voor Nederland, maar ook inderdaad... voor uh, de uitspraak ja. van het Hof is ook heel belangrijk inderdaad. Ja, en vreest u ook op het moment dat er een negatieve uitspraak wordt uh, gedaan... dat het inderdaad de financiële markten uh, nou ja, het moederhoofd in de schoot leggen? Nou, ik denk inderdaad dat men dan wel gaat bekijken wat er anders moet. En wat ons betreft had het ook anders moeten al vooraf. Want het ESM, dat is dat noodfonds waar we over spreken... Ja, daar zitten een aantal afspraken in. Bijvoorbeeld dat Nederland geen veto-recht meer heeft... over beslissingen die daar worden genomen. Ja, dat, dat tart echt de democratische uh, legitimatie van dat fonds. En wij vonden dat onverantwoord en hebben daarom ook tegen dat fonds gestemd. Dus ik ben heel erg benieuwd wat de uitspraak van het Duitse Hof ook is. Um, want het is ja, wel een bepalende uitspraak. Ja, het gaat natuurlijk ook over de soevereiniteit. Hè, want dat is natuurlijk ook waar Duitsland aan het testen is. Aan het toetsen is, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Um, u bent voorstander van het minder overdragen van bevoegdheden. Van minder uh, weggeven van soevereiniteit. Is dat de kern van de discussie? Dat is een onderdeel van de discussie. Uh, nu lijkt het erop alsof we, als we met z'n allen... maar de bevoegdheden gaan overdragen aan Brussel... dat alle problemen worden opgelost. Maar ja, verschillen tussen landen... laten zich niet zomaar van bovenaf bezweren. Daarvoor moet je ook draagvlak hebben onder de bevolking. Nou ja, in Griekenland zie je dat dus al dat dat heel weinig is. Uh, als zij, zij bezuinigingen moeten doorvoeren, dat dat dus niet zomaar gebeurt. En als je zegt, ja, we gaan nu alle soevereiniteit overdragen naar Brussel... dan kan dat zelfs draagvlak voor de hele EU wel eens uh, onder druk gaan komen te staan. En dat is een hele gevaarlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld ook uh, uh, het Verenigd Koninkrijk, die zal zeggen... ja, wij gaan daar niet aan meedoen... En uh, zie je dat de EU vanuit zichzelf al ja, bijna opgeblazen kan gaan worden. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Ja, wat zou in de nieuwe regering, want daar had u het al over. Op, volgens mij denkt u daar ook voortdurend aan, meneer Plasterk. Met de huidige peilingen, denk ik, in het achterhoofd. Wat zou die moeten doen? Want daar gaat het ook veel over, hè. Over de soevereiniteit. En dat Brussel zo ontzettend veel uh, regelt op dit moment. Nou ja, je moet oppassen dat er geen karikatuur van gemaakt wordt. Worden net al zeggen, alle soevereiniteit overdragen. Daar is ook helemaal geen sprake van. Uh, voor de uitgaven uit dat, dat noodfonds blijft instemming van alle lidstaten nodig. Alleen in een, in een acute situatie... dat echt de stabiliteit van de euro in gevaar is... ja dan, kan, uh, dan heb je uh, 80% van, of 85 was het, hè, van de lidstaten steun heb je nodig. En dat is maar... om te voorkomen wat we bijvoorbeeld vorig jaar gezien hebben... dat Finland is eentje dat noodpakket voor Griekenland maar komt traineren. Maar het gaat natuurlijk over dingen als van straks gaat Europa bepalen... Uh, hoeveel belasting we hier moeten betalen. Uh, straks gaat Europa over onze pensioenen, dat soort zaken. Uh, ja, maar zaken. daar zou ik ook tegen zijn. Uh, ik vind wel dat Europa moet kunnen zeggen... luister eens, je, je begroting moet uh, in balans komen... want anders dan, dan loopt onze munt gevaar. Maar of je dat dan die begroting in balans brengt... door hogere belasting en hogere uitgaven of dat je zegt, nou, wij, wij hechten niet zo aan... Maar feitelijk, feitelijk is dat, He, dat nu al de schouwt, situatie. Dat mag je al bij weten. Feitelijk is dat nu al de situatie, want we hebben twee afspraken Zeker. gemaakt in, in Europa. Ja. Dat is dat je begrotingstekort niet te hoog mag zijn, 3%, waar de PvdA zich overigens niet aan gaat houden volgens de doorrekening van de CPB. En dat je staatsschuld niet te hoog mag zijn. En hoe je dat invult, dat is inderdaad aan de lidstaten. Dus. Maar als je naar een politieke unie gaat, waar de PvdA toch meerdere keren voor heeft gepleit, ja, dan krijg je ook ja, de situatie ja, ja, ja. dat zij zullen gaan zeggen, uw pensioenstelsel deugt niet en dan komt het wel degelijk heel dichtbij. Nee, dat, dat zijn Nou, Als u dan nou gewoon zegt waar u voor pleit... en dat is overigens nog niet helemaal duidelijk... want ik uh, weet niet of de christen... Nee, niet nee, nee, ja. de ene bal naar de andere nee, bal. Uh, dus eerst laat even, even reageren op deze bal en dan de volgende. Wij, de lucht wij pleiten niet voor een politieke unie... waarin uh, Brussel, uh, wat, ik weet niet wat ik net allemaal hoorde... over allemaal dingen zou gaan besluiten. Maar wij zeggen wel... Het, het gaat vooral natuurlijk om het begrotingstekort... waarvan Precies. de Partij van de Arbeid zegt... dat zou wel een tandje langzamer kunnen... En waarvan en gaat... Europa zegt, dat moet gewoon op 3 Nee, het gaat om begrotingstekort. Wij brengen in de komende kabinetsperiode de begroting volledig in balans. En dat is ook de bedoeling. En daar zal Europa ook absoluut mee akkoord gaan. Daar ben ik vast van overtuigd. Het gaat overigens ook om, daar hebben we het nog niet over gehad... dat we het bankentoezicht effectief organiseren. Want het is natuurlijk allemaal van de rails gelopen. Omdat in de financiële sector men, men met onvoldoende toezicht... er een potje van heeft gemaakt. En ook dat kunnen wij in Nederland niet in ons eentje beteugelen. Die banken zijn internationaal. Dus ik vind ook, en ik kijk ook even op mijn schouder naar onze... Uh, partijen ter linkerzijde, de SP, dat wanneer je tegenmacht wil organiseren tegen het internationale kapitaal... dan zul je dat internationaal moeten doen. Want je je lacht er dat, ook leuk bij. Hè? Ja, je kunt, ja, maar dat, dat vind ik ook zo traditioneel en zo logisch voor een linkse partij. Dan zul je dat in Europa samen moeten doen. Dus je moet bijvoorbeeld bij die bankenunie... nu echt in Europa samen die sector beteugelen. Ja, mevrouw Schouten, bent u daar ook voor? Bankento internationaal bankentoezicht is prima. Maar de PvdA wil daar ook weer veel verder in gaan. En die wil dat alle banken voor elkaar garant komen te staan. Dat betekent dat Nederlandse banken ook garant komen... Om te staan voor wat er met de Spaanse banken gebeurt. Ja, en dan wordt het wel weer een heel ander verhaal. Want dan komt het risico feitelijk ook weer bij ons neer te leggen, wat er in bijvoorbeeld Spanje gebeurt. Uh, en daar zijn wij niet voor. Samenvattend toezicht is goed, maar het risico moet in de landen zelf blijven. Zeker. Ik dank jullie alle twee: Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid en Carola Schouter van de ChristenUnie en Europa. U gaat er nog veel van horen. En nu de verkeersinformatie bij de ANWB-zit John Sohoka. 30 files goed voor 105 kilometer. Paar opvallende door ongelukken. Op de A9 richting Alkmaar bij knoopend Batuverdorp 5 kilometer. Er is één reis ook dicht. En op de A16 richting Breda daar staat 7 kilometer tussen Hendrik Ido Almacht en Randweg Dordrecht. Ook daar is de rechter reis ook dicht. En op de A59 richting Den Bosch bij Oosterhout. En daar staat 3 kilometer na een ongeluk. Daar is de linker reis ook dicht. En nog opvallende file op de A73 richting Nijmegen. Daar staat een busje Stil niet blokkeerd bij Vendrij, de linkerijst ook en er staat inmiddels een video van 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. The one man is still standing between two football fields with the names of the men On the battlefields, they were sent forward, keepers and back. They thought they would win. It's a family tradition to play in a football team. I've have nephews, dumb but tall, still feet, thought it was time to start my Four days between the names on this list. I see one name again. age my birth. My De nits was dat, Jos, die voetbalclub uit Amsterdam. Draaien we natuurlijk speciaal omdat het Nederlands Elftal vanavond speelt tegen Turkije. NOS Radio Journal journaal Overzicht. Daar gaan we het na zes uur over hebben. Nu, Freddy van Tijn. Verschillende kranten melden dat SP-stemmers... PvdA-leider Diederik Samson de geschikte premier vinden. Het kieskompas van de Vrije Universiteit Amsterdam... meldt dat mensen die denken dat ze waarschijnlijk SP gaan stemmen... Samson geschikter vinden als premier dan SP-leider in Roemer. Ook onder alle kiezers gaat Samson aan kop... Half augustus schommelde zijn populariteit nog rond de vijf. op een schaal van 0 tot 10. Inmiddels krijgt hij bijna een 7. Nog andere verkiezingsweetjes. Ook ho hoogopgeleide Hindoestaanse Surinamers stemmen op de PVV. Op de site van de Nieuwe Revue staat dat dat blijkt uit een onderzoek van antropoloog. Sassi Ropram van de Vrije Universiteit. Volgens hem zijn er drie redenen. Hindoestaanse Surinamers zeggen overlast van Marokkaanse jongeren te hebben. Ze zijn ook tegen immigratie van bijvoorbeeld kansarme Afghanen. die naar hun mening een uitkering komen trekken... terwijl Hindoes hard werken en belasting betalen. En ten derde zijn ze bang voor de islamisering van Nederland. De Nederlandse topdiplomaat Pieter Feit... vindt dat Nederland internationaal gezag verliest... door zich passief op te stellen en door afstand te nemen van Europa. Dat zegt hij in NRC Handelsblad. Feit neemt dit week einde afscheid als internationaal Kosovo-gezant. Feit zegt dat Nederland diplomatiek achterop is geraakt. Minister van Buitenlandse Zaken Roosentaal zei ooit... dat Nederland geen schoothootje wil zijn van de EU, zegt Feit. Maar dan moet je wel zelf actief zijn. Je moet ideeën hebben, initiatief nemen en aanwezig zijn in de wereld. Politici Okay. Oh. Opletten nu eventjes als u onderweg bent naar een spreekbeurt. Want we hebben op opvallend nieuws. Opvallend waar er in Europa vanuit wordt gegaan dat er sinds 2008 een bankencrisis is. Hebben we een bericht uit de Neue Zürcher Zeitung, de Zwitserse kwaliteitskrant. Die meldt dat, voorlopig althans, de vette jaren voor de financiële sector voorbij zijn. Leden van een Raden van Bestuur en Beheer in die sector hebben vorig jaar met duidelijk minder salaris genoegen moeten nemen. In tegenstelling tot andere branches schrijft de Zwitserse krant. Omroep L1 meldt dat de burgemeesters van de grootste gemeente in Limburg... ook van de wietpas af willen. Ze steunen daarmee burgemeester Hoes van Maastricht. Ik wil graag van de wietpas af, zegt de burgemeester van Weert. We merken de laatste tijd een toename van overlast door drugsgebruikers. De Wietpas in zijn huidige vorm veroorzaakt grote problemen. Dit moet echt anders. En dat laatste was burgemeester De Pla van Heerlen. Ze zien allemaal dus juist meer overlast door de Wietpas... die bedoeld is tegenoverlast. Een steeds terugkerend onderwerp in Amsterdam. De ellende met de taxis. Vandaag weer eens op de voorpagina van het Parool. Gemeente treedt strenger op tegen taxichauffeurs... die zich bij het Centraal Station niet aan de regels houden. En daarbij worden, zo staat er, bewust door randen van de wet opgezocht. In het eerste half jaar zijn er 51 vergunningen ingetrokken. Omdat de randen van de wet worden opgezocht, houden die niet allemaal stand en is er een aantal door de rechter teruggedraaid. Het laatste bericht is eerlijk gezegd niet helemaal van vandaag, maar het Fries Dagblad heeft het vandaag op de voorpagina en het is leuk. Al een tijdje zijn er berichten over naaktfoto's van prins Harry. Maar van zijn opa, de prinsgemaal Philip, zijn er ook genante foto's. Hij bezocht met zijn vrouw, koningin Elizabeth, de Highland Games in Schotland. In kilt, zoals gebruikelijk. Zonder onderbroek ook zoals gebruikelijk. Maar dat leek de prins even vergeten toen hij wijdbeens op het ereterras ging zitten. We hebben geen Britse media kunnen vinden die het hebben aangedurfd erover te vertellen. Er werd wel veel over geschreven. En een Amerikaans televisiestation dat zegt waar het op staat. But check this out, man. Prins Philip wears a a kilt. Totally flashes his penis. Yeah, a kilt. <laughs> and now you know what een kilt is. A and it's like one of them skirts. Nou, check het out. Prins Harry seems to have started a trend. Because it appeared his grandfather just gave the world a royal wiener flash. Prins Philip zat er dus zo bij dat iedereen goed zicht had op zijn edele delen. En de verslaggever haalde er ook de recente naaktfoto's van Harry erbij. Er is een trend gezet. <middels> Wordt het links? Ik ben er nog niet uit. Wordt het rechts? Ja, ik ben helemaal uit. Of toch het midden? Nee, ik weet het niet, hoor. Ja, ik weet het. Zwevend. Woensdag 12 september. Verkiezingsdag in Nederland. Nou, ik zit nog te twijfelen tussen twee uitersten. Radio 1 zit er bovenop. Van ochtends vroeg tot s avonds laat. Het is zo moeilijk kiezen, man. Met voorbeschouwingen verslaggevers in de stemlokalen, Kiezers, politici. dat ze alle beloftes waar kunnen maken die nu beloofd worden allemaal. En dan vanaf 8 uur s avonds uitslagenavond. Nou, maar ik kom er wel.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 Tot en met oktober, Appeltheater Den Haag. November, Carré, Amsterdam. Kaarten, toneelgroepdeappel.nl of Carré.nl. Wat? Hé hey, vriend! Wat zeg jij van een weekendje los in Barcelona? Serieus gast? <laughs> Hoe gaan we dat regelen dan? Ik heb het al geregeld! Ik heb twee tickets gewonnen met de Citytrip-game op de Transavia Facebookpagina. Echt? Ik ga mijn koffer pakken. Wil jij ook een Citytrip voor twee winnen?